de Jong met het NOS-journaal. Het is vorig jaar met 28% gestegen, dat zegt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er in 2011 zeker 676 mensen opgehangen, onthoofd op, op, of op een andere manier geëxecuteerd. Vooral in het Midden-Oosten nam het aantal executies toe. Zo werden in Iran minstens 350 mensen ter dood gebracht, onder wie de Iraans-Nederlandse Zara Bagrami, die werd beschuldigd van drugsbezit en staatsgevaarlijke activiteiten. De VS executeerde 43 mensen, veel minder dan 10 jaar geleden. Van China zijn geen cijfers bekend, maar Amnesty vermoedt dat daar meer mensen zijn geëxecuteerd dan in alle andere landen bij elkaar. Volgens Amnesty International zitten nog 18.750 mensen in een cel te wachten op de uitvoering van hun doodvonnis oud imf topman Dominique Strauss-Kaan wordt formeel beschuldigd van betrokkenheid bij georganiseerde prostitutie. Vorige maand zat hij vanwege het seksschandaal al twee dagen vast in een politiecel. Strauss-Kaan zou deel hebben uitgemaakt van een netwerk dat in hotels seksfeesten organiseerde. Volgens de Franse justitie wist hij dat de vrouwen die waren ingehuurd prostituees waren. Strauss-Kaan ontkent dat. De oud imf topman staat onder gerechtelijk toezicht. Hij heeft een borgsom van 100.000 euro betaald. In Frankrijk zijn de beelden opgedoken die de dader van de moordpartijen in Toulouse en Montauban heeft gemaakt. De man had een camera op zijn lichaam vastgemaakt toen hij de zeven mensen doodschoot. De beelden zouden op een USB-stick naar de Franse redactie van Al Jazeera zijn gestuurd. Al Jazeera heeft dat nog niet bevestigd. Volgens Franse media is het een 25 minuten durende montage met islamitische strijdliederen. Het weer eerst nog helder, maar later nevel en plaatselijk mist. Minimaal rond 3 graden. ochtends eerst grijs, daarna zonnig. Het wordt 14 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Licia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? No um sábado na mala.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 Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te als ai, ai, se eu te me Delícia, Delícia, assim me me mata. Ai, se eu te pego ai, ai, se eu te quero. into my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 Thank <laughs> you. Bye. Thank <laughs> you.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 you saw another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 Zelf als ik je vertel dat ik van Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Scooby-Doo-Ap Ik kan zingen van geluk Want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk Wil je het allemaal nog kijken tot ik alles van je weet Met alle mensen vergelijken mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in muziek. kan je je land kennen, maar misschien wil jij dat niet Ja,